Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Drie kinderen uit Zin in Oude kerk aan de IJssel... hebben aangifte gedaan tegen bureau jeugdzorg. De gereformeerde vader van in totaal acht kinderen... wilde alleen leven van giften van geloofsgenoten. Inkomen van de man was daardoor zo laag... dat in huis gas en licht tijdelijk waren afgesloten. En een van de kinderen ging volgens jeugdzorg bijna dood. Ze kreeg op religieuze gronden geen bijvoeding. Volgens de advocaat van de kinderen heeft een arts verklaard... dat het kind helemaal niet in levensgevaar was. De kinderen werden in 2008 uit huis geplaatst. De drie kinderen die aangifte doen zijn nu tussen de 15 en 19. Ze willen dat jeugdzorg strafrechtelijk wordt vervolgd. Het Rode Kruis probeert opnieuw de verwoeste wijk Baba Amr van de Syrische stad Homs binnen te komen. Gisteren werd een convooi met hulpgoederen ondanks toestemming van het Syrische regime tegengehouden. Het Rode Kruis noemt het onacceptabel dat mensen die al weken hulp nodig hebben niet geholpen kunnen worden. De wijk Baba Amr is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger.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 En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in, hier in Hotel Hoogland. Uh, heeft u zin om een lekkere kopje koffie of kopje thee te komen drinken? Komt u lekker naar Hotel uh, Hoogland? Nou, wij zijn Richard Buitenhek. En Don de Grebber. En, uh, nou, lekker muziekje heb je uitgekozen, Don? Even eventjes ochtendgymnastiek, hè? Even bijkomen, ja. Hé hey Don, wat, uh, wat gaan we krijgen, het tweede uur? Het, uh, het tweede uur, nou ja, we gaan nu praten over... Uh...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 Hmm. Prima. En jullie kwamen elkaar tegen. En zei, zo is het komen. ontstaan. En leuk uh, nog te melden dat jij ook voorzitter bent geweest van het uh, Museum ja, uh, in het dat verleden. dat is, uh, is heel lang geleden. Uh, vandaar ook jouw betrokkenheid uh, hierbij. Nou Hans, uh, ja, vertel. Wat, uh... het gaat een, ik hoor steeds bruggen bouwen en dat soort dingen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat puur om een motie die aangenomen is vorig jaar in juni. Naar aanleiding van de grote kosten die toch ook in het museum gemaakt worden. En door het museum gemaakt worden.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 Dat vond ik het allerleukste. Dat hebben we er ook gisteren bereikt. Ja, Hans, ik heb daar, daar nog wel even vragen over. Jij, uh, kleineert dat een beetje, het bruggebouw. Maar we weten allemaal dat, zeker in het verleden, al die oudheidkundige uh, clubjes uh, nou eigenlijk niet echt met elkaar samenwerken. Er was soms wat competitie zelfs daartussen. Uh, en jouw taak is toch duidelijk om dat wat meer bij elkaar te gaan brengen dan. Ja.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 Hey, even samenvattend wat hier uh, tot nu toe uh, gezegd is. Ik begrijp dat uh, wat er nu aan de hand is, uh, nou ja, laten we zeggen sinds een half jaar, uh, dat jij een actieve rol uh, hebt gekregen in dit gebeuren. En wat, om, om vooral dus uh, veel verenigingen en, en particulier bij elkaar te brengen om hun uh, ja, assets in te brengen in het museum. Wat, wat is het verschil met nu en bijvoorbeeld twee jaar geleden? Wat het verschil is tussen verleden jaar... Uh... Twee jaar terug en nu, of, zou het niet echt weten. Nee. Het, het gaat mij gewoon om een verschil tussen de kosten en de inkomsten van een museum. Okay, en dan probeer je bij zo'n museum toch de mogelijkheden te leggen dat de inkomsten gegeneerd worden. Nou, ik, ik, ik vind het, het verschil, verschil, Hans. Twee jaar geleden was, uh, was er een tendens van, het no, museum kunnen we beter sluiten, want wat hebben we eraan en dergelijke. En dat is nu eigenlijk helemaal omgedraaid. Nou, dat ja. is een mooi asset. Maar dat is toch een verschil wat jullie moeten signaleren, vind ik. Dat is een verschil wat iedereen moet signaleren. En wanneer je dan binnenkomt in zo'n museum en ziet dat daar een, een directie bezig is met gigantisch veel inzet en visie. Nou, ja. dat deden ze ook al twee jaar terug. Maar ja. wij moeten samen, denk ik, jullie ook als zandvoerders en ook mensen die een zekere teneur neer kunnen zetten, dat zien totdat wat te bereiken valt. Ja. En wat bereikt ook is. Maar dat is natuurlijk niet aan mij, want ik was slechts technisch voorzitter verzocht door Gert Tone, de wethouder die daarover gaat. En niets anders als mogelijk maken wat mogelijk is. Ja. ja.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 Denk aan Arie Koper. Wat heeft hij niet iets zo prachtigs thuis? Ja, die heeft nu veel van dit zilver, servies en souvenirs ingebracht. Ingebracht, Arie Koper, precies. Ja. En ook andere museen, andere hobbyverenigingen, andere clubs... ...andere enthousiaste mensen hebben dit ook gezien... ...dat het zien van mooie dingen van anderen stimuleert. En elke keer weer is dat degene waar ik op terugkom. Want ik draai het gesprek toch weer daar naartoe steeds natuurlijk. Mm -hmm. En dat onderzoek of de, de motie was gericht op kosten...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 Publiek heb gemaakt. Pieter was nog onder de indruk van je speech, laat ja. ik maar gewoon even ja. zeggen. Ja, nou, het is natuurlijk <laughs> erg flauw, want ik, ik voel helemaal niets voor om die speech voor te lezen. Dan word ik natuurlijk nou, maar wat is de boodschap? Nou, wacht even, die ik, ik word daar toch een beetje toch geforceerd. Dus het makkelijkste is, is toch om, om jullie tegemoet kijk, te komen. Kijk, kijk, We kunnen een raadslid kunnen we dwingen iets te zeggen. Dat nee nee, nee, nee. <laughs> dat is altijd leuk. Het lukt dat woord niet, want dat Ik begrijp nu goed dat je een <laughs> het raadslid niet hebt. De, de speech hè? is niet zo lang. Je hebt, hem, uh, oh, ja. je hebt hem overgehaald. Je kunt, je kunt ook de boodschappen. Je hebt van, je, je charmes in het spel gebracht en dat, dat, dat waardeer ik bijzonder. Oké, okay, de speech van uh, Wat, wat is Strommel, het van Gisteren. Sabine Huls, de directeur van het museum, heeft mij gevraagd om een kleine toelichting te geven op de expositie. En de expositie zal geopend worden door de heer Jon Beren, directeur van de Bokkendoorners in de, oh. langs de Zeeweg. En dat buggetje tussen mevrouw Huls en Jon Beren, dat maak ik dus met mijn speech. En ik begin dus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 Is er ja. nog iets wat je wilt toevoegen? Want ik denk dat je eigenlijk alles al hebt gezegd in je speech. <laughs> je hebt mij gevraagd hier te komen. <laughs> ja, ja, nou nee, ja, misschien is het iets wat wij niet nee, bedankt bedank voor je leuke woorden. En ik uh, vind het ook heel prettig dat we samen ook jullie weer wat bereikt ja. hebben. Ja. En Ten diepste gaat het om niets anders. Ja. Dank en we zijn een uh, lovende kreet om uh, ja. snel naar het Samsung Museum te gaan. Hè? Omdat de, er is nu een hele leuke expositie. En uh, dat heet Surfies en souvenirs. Echt waardevol om eens te gaan kijken... En het Zandvoort Museum zit in een mooie flow de goede kant op. En Zo, nou, daar hebben ze wel de bezoekers voor nodig. Kom en kijk. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dank je en okay. uh, Pieter Jouwstra natuurlijk heel erg bedankt voor het de... studio de top, voor het ja. volgende programma. En we het gaan, feit dat je Hans hebt getackeld. We gaan om 12 uur nog even voorlezen wat, uh, wat jullie gaan doen in Oud-Zandvoort. En ja. het uh, volgende onderwerp uh, is de Internationale Vrouwendag.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 En voor deze uh, charmante dames die hier zitten. De dames, ja, aangeschoven zijn de Karin Snoep en Freddy Kuiper. Uh, de eerste vraag is: zou je jezelf in, willen introduceren en, en wat ga je doen over dat onderwerp, uh, Internationale Vrouwendag? Maar we beginnen even met introduceren, want anders ga ja. je heel snel het onderwerp en dan dat raak je totaal kwijt ja. wie hier zit. Nou, wij zijn samen Stichting Brugmakers. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh -huh. En ik ben Karin Snoep en uh, Freddy Kuiper. Uh,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 ...culturele activiteiten. Uh, ja, waar willen we eigenlijk dus er geen bruggen over, over, over meer of? dan alleen vrouwen? Absoluut. Ik? Van alles wat in de samenleving? Ja, de vrouwen is één atom. Ja. Mm -hmm. okay. Er zijn inderdaad juiste discussies en daar waar mensen denken... ...wat verschillen we toch misschien uh, eens een keer bij elkaar ja. zitten. En dan blijkt het vaak nog mee te vallen hè, als je met elkaar in gesprek gaat. Ja. Voordat we nou uh, de Vrouwendag ingaan, had jij een vraag. En dan wil ik toch even bij je terugkomen. Is het nog wel nodig? Ja, ik heb eigenlijk al een beetje... Neer, mijn, mijn vraag was, is het eigenlijk nog wel nodig een vrouwendag en in, in emancipatie? Is dat al niet het ,まあ, zeer station? Maar ja, dan ga ik weer denken nee, nee, nee, aan nou, andere nou, landen. Nou, laten we het antwoorden maar even. We praten over Nederland. Maar je had het over Nederland. Vinden jullie het in Nederland nog nodig? MP1? Zelfs in Nederland, ja. Want? Uh, da, omdat er heel veel ongelijkheid nog steeds is in uh, mogelijkheden, in betalingen, in...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 ook nodig blijft helaas. We, we zitten zo in de patigale ja, samenleving. Ja, dus de, de man reageert. Ja. ja. Dat, dat zolang dat nog is, dan zullen we dus toch een ongelijkheid ja. houden met vrouwen. Dat, dat... moet in ieder geval zorgen dat de discussie open blijft, ja. zodat je voorborgen dingen toch nog kunt signaleren. denk ik. Ja, het ja, is mooi. En ik ja. denk dat het ook niet behaald is. Maar weet je, elke keer staat er weer een nieuwe generatie op en die zal toch ook op zijn manier weer een plek moeten creëren. Ja.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 Wat oh, ze kijk maar naar de kinderopvang om aan te noemen. Het ja, is ja. een, een, een, een crisis. Uh... Ja. Nou, zullen we even naar de, ja, de Vrouwendag gaan? Ja, even naar de Vrouwendag. Uh, waar is dat ontstaan? Wordt bedoel überhaupt vrouwen. Überhaupt ja. ja, ja. Nou, dat is, uh, ontstaan, Want het is iets wereldwijds. Dat is iets wereldwijds. Dat, dat klopt. Het is. Uh, uh... ja. Pieter me niet vast op data, maar in 1910 ongeveer ja. ontstaan. Had je de vrouw Clara Zetkin? Ja tijdens een conferentie in, uh, uh, uh, in Kopenhagen en er was een conferentie naar aanleiding eigenlijk van demonstraties in Amerika, in de textielfabrieken uh, die demonstraties waren vanwege betere omstandigheden arbeidsomstandigheden, beter kortere werkdagen en met name centraal stond het kiesrecht ja. dat is eigenlijk de basis uh, uh, met de uh, uh,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 Ik vind het wel dat vanuit de geschiedenis is dat natuurlijk. Toen werkten de mannen. Zeker vanuit de dertiger jaren in de vorige eeuw, in de veertiger jaren zelf. werkten vrouwen nog amper. Maar ja, Pal, ja, of misschien niet speciaal. Juist in Rusland werken vrouwen ja. ja, vrouw voor mij niet zoveel. Ja, Daar is uh, 1 mei. Nou, mei vrouwen een rode dag, hè? Ja, ja, ja, maar in ja, Rusland ja. is 8 mei juist ook een hele grote dag. Oh ja? Ja, dan krijgen ze 8 heel veel bloemetjes. Ja, 8 mei. 8 maart, 8 maart, 8 maart 1 mei, 8 maart, ik, ja. het ligt ah, ja. in de buurt, ja. maar uh, wat geldt het? Ah, het is ook nog vroeg. Ja, het is nog ah, het heel vroeg, ja. ik bedoel het, ja, maar juist in de ja, vol, grote dag. Voor mij zijn een, 1 mei en 8 maart dagen met een klein beetje eenzelfde uitgangspunt. Nou ah, ja, het gaat natuurlijk emancipatie, zelfbewustzijn. Uh, strijdt, ja. ja. Hey, laten we even naar Haarlem gaan en uh, de komende 8 maart, wat uh, kunnen we gaan verwachten in Haarlem? Het is vooral een mooi cultureel programma mm -hmm. en dat hopen we dat dat ook bijdraagt aan, en, uh, nou ja, aan discussies, aan zelfbewustzijn. Uh. Mm -hmm. Kun je iets noemen? Wat, waar is het? Uh, wat, Misschien wat is, is het wel leuk om als eerste te noemen omdat wij ook bruggen slaan. Het is uh, dit jaar een roze jaar in Haarlem. is met de homobeweging. Met homobeweging, dus daar is een, een roze zaterdag, maar er zijn allerlei activiteiten van voetbalwedstrijden tot tenniswedstrijden tot... Uh,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 Een, een mooi onderwerp, daar kan je nog veel over vertellen. Maar goed, laten we er niet in luik. Gezien de ja, duiken dat is een, ja. tijd. Maar... Ja, ja. <laughs> uh, uh, precies. Daarbij nou. sluit ook aan Miro Moistra, die is cabaretier uh, en die uh, is gender, hoe heet dat? Heet? Ja, transgender. Grond, dat, trans transgender, ja. Gender, ja. ja. En die uh, laat wat zien van uh, uh, haar cabaretprogramma. We hebben ook uh, een heel leuk uh, theaterstuk van Maria Goos. Een Bijzonder boeiend stuk. Het is leuk, het is mooi, het is verdrietig, het is alles tegelijk. Het gaat over vrouwenvriendschap in het bijzonder. En over uh, onderlinge verhoudingen tussen vrouwen. Maria Goos niet tenminste. Nee, maar Maria Goos zelf komt niet, hè. Maar het is haar stuk. Dus ja, ja, het wordt ja, ja, gespeeld ja, ja. door avontuur. Echt ook hele goede uh, toneelspelsters. Ik heb al het gevoel dat ik dit soort... Uh, als ik daar naartoe zou gaan... Ja. Dat ik dan echt soms helemaal zit te kijken van... Uh, als man, hè. Want Gaat het zo, weet je wel? Dat ik er geen idee heb van hoe dat dan tussen vrouwen onderling gaat. Daar heb ik dus echt geen idee van. Ik ben er natuurlijk nooit bij. Het leuke is dat Maria Goos dat heeft geschreven als een tweeluik. Dus als je het wilt weten hoe dat tussen mannen gaat, okay. dan moet je naar het eerste nou ja, deel gaan kijken. Daar heb ik een kijken. beetje in beeld van. Maar, <laughs> ja, daarom. Dat vinden wij weer waarschijnlijk. Oh, al. Ja, ja, ja. ja, dat zit toch nog zo vol. Ongelooflijk verschil tussen vrouwen en mannen. Mannen en vrouwen denken van ja, dat valt er wel mee. Maar dat is het is echt induikt. Kijk, ik ben coach, dus ik kom er ook veel er mee geconfronteerd. Dat is toch behoorlijk veel meer ja. verschil nog dan je zou op het eerste gezicht zou zeggen. Dat maakt het ook zo leuk, hè? Ja, ja op zich ontzettend <lacht> interessant. Hé, hey, en waar wordt het gehouden? We beginnen ook met een workshop in het moedercentrum. Dat is meer traditioneel zo.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 En anders is er s'avonds dansen uiteraard, want vrouwendag moet ook gevierd worden. Vanaf half negen is een kort programma tot negen uur. De dichteres Sylvia Hubers, stadsdichteres. Gerry Honnius, ook bekend in Haarlem, beeldend kunstenaar, schrijfster. En um, Suzanne Grootvioliste. Dat is een, een compact programmaatje van half negen tot negen uur. En daarna is dansen met DJ Daan. Nou. Jullie doelgroep, vrouwen natuurlijk ook mannen.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 voorgelicht moeten worden, dat, dat eigenlijk jullie primaire doelgroep is. Je moet een discussie met mannen gaan halen. Nou, ja. ja, absoluut. Hè. We ja. moeten absoluut uh, met elkaar blijven praten, ja. De, en op de dag zelf gaf ook, het hoor. al aan, he. zoveel verschillen zijn er. En, uh, ja. Ja. Hey, nou, ik, ik stel voor uh, dat iedereen even naar de website gaat, om ja. uh, verder informatie uh, te krijgen als ze belangstelling hebben. Dat is www.vrouwenhaarlem.nl Ja, ze kunnen... kunnen ook kijken op www.debrugmakers.nl Aha. Uh -huh. WWW Door Brugmaaks. Ja, daar staat dus, ook het vrouwengedeelte op, maar ook voor de toekomst uh, ja, al dan onze dan plannen. Dat jij natuurlijk even. Uh, ja. Nou, voor mij is het een prachtig werk wat jullie uh, doen. En uh, ja, ik hoop dat het niet heel lang nodig is, maar ik moet eerlijk zeggen dat het waarschijnlijk nog wel even nodig is. Maar dan hebben jullie toch nog heel veel jaren los op 8 maart. Daar wil je een voordeel. Dat hoop ik. Uh, Oké. Okay. Heel erg bedankt uh, dat jullie hier ja, ik uh, wilden ik zijn. Jullie ook bedankt. Dank voor jullie ja. komst en jullie verhaal. We gaan uh, zo naar uh, het volgende onderwerp. En uh, ja, wethouder Sandbergen komt uh, komt hier uh, dat is de vertellen. Uh, ja, dat uh, hij heeft een vriend. Hè? Dat is ja. uh, hoort die man of weer, de Koos de De Koos de Koos en daar gaat hij over uh, vertellen. Hij, ik heb hem nog niet gezien, Koos de Vouisman hier. Nee, nee. Dus nee wel de wethouder uh, De wethouder uh, wel. Ja. Ja. Goed, en, wij gaan uh, daarmee verder zo meteen. Uh. Even muziekje. Boomtown red. I don't like Monday.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 Ja, ik, ik, nou, Kooster is een vuilnisman. Ik ben het in ieder geval niet, als je, dat, als je dat denkt. Nee, we hadden al gedacht dat je een vriend ik, uh, had. Ik maar... ga niet in een pak in een uh, uh, bij de scholen langs. Je hebt het er wel vaker over hier voor, voor de microfoon, het valt me op. Ja, ja, ja. <laughs> ja, het is uh, bijna een passie misschien de afval, maar goed. Ja, ja. Um, kooster vuil vuilnisman is, uh, uh, is iemand die uh, op uh, scholen... Uh, uh,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 En uh, 16 maart, aankomende 16 maart, begint uh, Koos de ochtend in de, de Hanningschafschool. Mm -hmm. Om daar bij een klas uh, nou ja, hetgeen te doen wat hij, waar hij goed in is. En uh, welke welk leeftijd ongeveer Ik geloof dat het groep 5 uh, is, maar dat of weet ik niet 100% 5, zeker. Ja, ja, ja. Uh, daar uh, ik, ik, dat durf je geen uit, het is, uh, de, de, de, aan de school te bepalen ja. welke klas ja. uh, uh, uh, het, het krijgt. En uh, de, de vrijdagmiddag uh, is het uh, dan in uh, de Duinroos. En dan de andere scholen die uh, komen later dit jaar. Ja. En van, uh, van waar één klas per school? Want waarom niet gewoon... Ja, laat ik zo zeggen, in mijn beleving, uh, maar goed, dan moet je het mij vragen, maar aan Koos. Ja. Uh, is het zo dat, je, dat het dan wel uh, een stuk uh, behapbaarder is? Kijk, als je gewoon de hele school gaat doen, dan uh, heb je gelijk 100, uh, 150 leerlingen uh -huh. in een aantal gevallen. Uh, ja, dat is niet, niet behapbaar. Ja. Ja. Ik heb even de site opgezocht. Uh, dat is nogal een oolijke snaak, hè Koos? Absoluut. Ja. Dat, uh, het wordt hilarisch, uh, denk ik. Op dat denk moment Als ik lees wat hij doet. Maar uh, vanuit welke organisatie gaat dat gebeuren? Doet Koos dit? Is dat een overheid? Dat is geen overheid. Het is wel een, een, een, een ideële or een, een, organisatie. Wij betalen er wel als gemeente een, een x-bedrag voor. Alleen ja, wij hebben voor dit soort zaken hebben wij uh, budget en uh, om educatie. Uh, ook, uh, ja, het is ook een stukje voorlichting. Komt het uit het onderwijsbudget? Nee, het komt uit het mijn budget. Ja, ik zeg misschien <laughs> een beetje mijn budget. Het komt uit het uh, budget van Zandvoort Schoon. Oké. Okay. Mm. En uh, Zandvoort Schoon, uh, nou ja, dat, dat is het budget uh, waar onder andere de advertenties uh, in, uh, in staan uh, om burgers uh, uh, ja, over uh, Schoon Zandvoort uh, mee te praten. Ah, ja. En bijvoorbeeld ook, uh, de, af en toe uh, ja, zijn er... Uh, worden de ABRI's met, uh, met een aantal zaken volgaan. Nou, vorig jaar hebben we een... Uh, ...peukencampagne uh, zijn we opgestart. Dus ook uit Zandvoort Schoen is dat gegaan. Maar ook, uh, dat was ook... ...een, een pilot in, in Zandvoort. En uh, dat werd ook gefinancierd door Nederland Schoon... ...en door de tabaksindustrie. Maar aan dat soort dingen moet je denken. Wij hebben een... een, een, een uh, ...vanuit de reiniging of vanuit afval... ...hebben we een budget... ...om uh, aan educatie te doen of aan voorlichting. En dit valt, uh, dit valt er prima onder...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 Hmm, om, ja. uh, om het tot zich te nemen dit is gewoon een pandklaar iets wat ze krijgen nee, ik moet zeggen, ik vond het ook, toen ik die site zag ik dacht, wauw, dit, dit is leuk dit, ik, ik, ik van tevoren kon me niet voorstellen dat je hier iets leuks van kon maken, zeg ik eerlijk maar als je dan die site, en je ziet die man half al in die container ja. hangen dan denk je, ja, dit, dit is voor kinderen gillen natuurlijk ja. even voor degene die dat uh, ook daadwerkelijk willen zien, de site is www natuurlijk natuuravontuur.com ja. ja natuuravontuur Ga even kijken, want het is echt een hele leuke site. Ja. En misschien, mogen ouders ook uh, komen kijken? Of, of is dat, dat, dat ligt niet aan, aan mij. Nee, dat, dat ligt niet aan mij. Aan de school. Ja. Dus uh, ouders, wil, wil u komen kijken? Dan misschien handig om even contact op te nemen met de school. Als, ja. Ja, je, of, als je zou zo komen. zeggen, de ouders die gooien het vel weg. Dus die zou je eigenlijk ook moeten hebben. Maar jullie doen dit onder het mo motto van jong geleerd, oud gedaan. Ja, en uh, wat je ook meestal ziet. Ja, ik had er... Uh, Vroeger uh, mochten, uh, zeiden mijn ouders, je mag niet schuin over de straat steken. En uh, als je, dan, uh, in, uh, je moet rechtdoor, recht over de straat steken. En uh, ja, je gaat dan toch uh, mensen die dat wel doen uh, daar uh, wat over zeggen natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, het leuke ja. is, de, het helpt. Want sinds jullie uh, op het onder andere Raadhuisplein sigarettenpeukenpukjes hebben, ja. voel ik me gewoon schuldig om mijn peuk ergens anders weg te gooien. Is dat zo? Maar, ja, Dan, ja, dan is dat heel uh, goed helpt,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 Om, heel veel mensen lopen nu echt met een plastic zakje op zak om het op te ruimen. Nou, dat zag je vijf jaar geleden amper. Ja, maar wat je, wat je ook ziet, en uh, daar is uh, onlangs een, een onderzoek geweest uh, in Haarlem ...is dat er maar uh, 5, 5, 6 procent, die doet het niet. Ja. En dat, Van de Zandvoorters? Nou, in ieder ja. geval, uh, in, er was onderzoek in Haarlem En Haarlem, ja goed, het is een beetje representatief ja. voor, uh, voor Zandvoort. En uit het onderzoek kwam uit dat ongeveer 5 à 6 procent... Wow. Die ruimte het niet Dan hoor je mij niet meer klaar hoor. Zo maar goed, eigenlijk... dat, dat, dat betekent wel dat uh, die 6% die veroorzaakt ja. dat wel. Wat, wat een impact dat er ja. heeft hè? Ja, ja. Nou ja, de prinsessenweg kun je zo oplossen. Hè? een paar hekken weg daar bij het uh, te en Ik ben het van de stoep kwijt in ieder geval. <lacht> Le lever de bouwvakken die daar aan de slag moeten. Mag ik nog iets anders uh, vragen? Ja hoor, dat mag. Uh, we lezen in het Haarms Dagblad van 29 februari dat een drietal omwonenden het werk van het LDC stop wil zetten. Ja. En daartoe bij de Raad van State een verzoek heeft ingediend. En dat verzoek is behandeld op 1 en 2 maart in Den Haag. En op 2 maart zou jij daarbij aanwezig zijn om wethouder Curzon te vervangen. En hoe nee. is het afgelopen? Nou, het is niet om mijn, uh, mijn wethouder Curzon te vervangen.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 Blond, die uh, zelfs al heeft zijn heart of class. <laughs> Ik hoop me niet dat die in de glasbak terecht komt, over. <middels> Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan een beetje naar de finale van het, van het programma. En Don, we hebben nog wat mededelingen voor, voor de komende week en de komende weken. Ja, ik, ik heb nog even een andere mededeling. Pieter Jouwstuijm heeft me gevraagd om die toch te doen. Er is een hele bekende Zandvoorter overleden. Mm -hmm. Korkorfer. Dat is de man van vroeger de Pelikaanhal, later de Sporthal op tuintjes. Was dat de Korver de... Sporthal? Ja, Korver ja. Sporthal ja. Uh, in, uh, in sportief Zandvoort. Uh, een bobo, mag je wel zeggen. Hij is overleden helaas, maar op de leeftijd van 86 jaar. Voor degene die uh, de laatste eer willen bewijzen. Aanstaande woensdag is de begrafenis op de Zandvoortse begraafplaats om 12 uur. Oké, okay, okay. nou goed.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 een rondleiding en voorlichting over stiense planten, heb ik dat even opgezocht stiense planten, dat zijn gewoon stadsplanten, oh, stiense is, is dat een zandvoorts een... of zo, uh... nee, nee, is geen niet zandvoorts is oud nederlands voor okay. stads planten die in, uh, in de stad de Italiaanse uh, aaronskelk de wilde narcist, de vogelmelk nou ja, allerlei dingen, kijk nee. Ik heb wel eens een uh, rondleiding in Utrecht gedaan door de Oude Gracht, ja. uh, via de boot. Ja. En wat, wat voor stadse planten je niet ja. hebt, dat is ja. ongelooflijk hè? Nou ja, dat dat zou je niet planten. verwachten, ja. ja. Nou ja, die uh, is in ieder geval uh, morgen vanaf 12 uur in de Stads, uh, Kweektuin aan de Kleverlaan 9 in Haarlem. En we blijven nog even bij morgen. IVN Zuid-Kennemerland doet de knoppenwandeling in de, is in de Haarlemse Hout. En de starttijd is 2 uur bij restaurant Dreefzicht van Tijnlaan in Haarlem. Goed, op zondag kun je toch een hoop dingen doen. Want ja. om uh, half drie kun je ook weer naar de gebouwde Krocht. Je kunt er eigenlijk wel blijven slapen, denk ik. <lacht> nou, jij wel. <lacht> want dan kun je naar jazz luisteren. Want <lacht> in dit geval is dat Lilian Vieria. Die uh, in feite de samba maar helemaal uitdiept. Waar het vandaan komt de geschiedenis. En allerlei vormen van samba daar te horen. Het Dat wordt een hele swingende middag. Ja. En dan gaan we naar 7 maart. Uh, om 1 uur.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 Rest ons uh, nog even te melden dat straks uh, in de uitzending van Pieter Jouwstra om 12 uur gaat over het onderwerp waar we het al over hadden: Sandvoort's antiek, Fuus, groeten en Souvenirs. We bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, het was weer heel gezellig en heel goed. We bedanken ook Yvonne Roosendaal voor het gastvrouwschap en de redactie samen met uh, Ellen Jansen. We bedanken daarnaast uh, Roy Haldeman voor techniek en